Marion Koekoek met het NOS-journaal. In de binnenkant mensen mensen samengestroomd om daar op grote tv-schermen de kampioenswedstrijd Ajax FC Twente te zien. Alle pleinen staan helemaal vol. De politie verwijst belangstellenden door naar Engelo... Hengelo en Almelo om daar de wedstrijd te volgen. Als Twente de tweede landstitel op rij verovert, vliegt de selectie in een helikopter terug naar Enschede. De ploeg zal dan morgen officieel worden gehuldigd. Twente heeft in de arena de steun van 1600 fans. De overige, bijna 50.000 toeschouwers, zijn bijna allemaal in het rood-wit gehuld. Ajax speelt vandaag zonder de geblesseerde clubtopscorer topscorer Mounir Al-Andawi. In en om de Palestijnse gebieden is het onrustig. Palestijnen houden demonstraties en groepen jongeren trokken in Gaza en op de Golanhoogvlakte naar de Israëlische grens. In beide gebieden heeft het Israëlische leger op de demonstranten geschoten. In totaal zouden zeker 25 gewonden zijn gevallen. Er zijn ook berichten over doden, maar die worden niet bevestigd. In oost jeruzalem waren voor de tweede achterinvolgende dag Rellen. De Palestijnen herdenken vandaag dat hun voorouders bij de stichting van de staat Israël op de vlucht sloegen of werden verdreven. De jaarlijkse herdenking lijkt dit jaar meer te leven dan eerder. De onrust in de Arabische wereld motiveert ook de Palestijnen om de straat op te gaan. In Frankrijk heeft de socialistische partijvoorzitter Martine Aubry haar partijgenoten opgeroepen de rust te bewaren na de arrestatie van partijprominent strauss kahn De Franse topman van het IMF werd vannacht in New York gearresteerd omdat hij een kamermeisje seksueel zou hebben belaagd. Dominique strauss kahn gold als de belangrijkste potentiële socialistische kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. De invloedrijke econoom Jacques Attali zegt dat zijn kandidatuur van de baan is. Andere prominente socialisten tonen zich geschokt, maar benadrukken ook dat er nog niets bewezen is. Het weer wisselend bewolkt met eerst nog kans op een bui. Het wordt 15 graden. Ook morgen veel bewolking, plaatselijk wat regen en iets warmer. Dit was het nos joint Dit is John Sauhoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Vandaag wordt er op sneller gecontroleerd op onder meer de A27 Utrecht-Gorkum. Tussen de knooppunten Everdingen en Gorkum. En op de A28 Hogeveen-Amersfoort. Rijdt daar vooral niet te hard tussen de knooppunten Langhorst en Hattemebroek. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt. Tot zover de verkeersinformatie.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 Op twee frequenties live. Bloemenau 105.8 Zandwoord 106.9 Dit is Zondag in MUZIEK ja, goedemiddag en welkom bij derde en laatste uur alweer van zondag in Kennermeland. Het is vandaag zondag 15 mei en ik zie hier dat Ajax zojuist gescoord heeft. Het staat 3 tegen 1 tegen, of, ja, tegen FC Twente met nog een 10 minuten te gaan. Dus uh, ja, het zal wel billen knijpen zijn in de arena. En waar het ook billen knijpen is, is op het kopje van Bloemendaal. Want daar staat het als het goed is. Inmiddels 2 tegen 1, dat nog wel in het voordeel van Bloemendaal. Maar het wordt ook spannend hè Frits het inderdaad ook een, hier een spannend duel, maar wat je zei uh, over het doelpunt uh, bij Ajax, uh, was hier ook op het hockeyveld uh, te merken. Want het scorebord uh, wordt ook voorzien van uh, de actuele uitslag, uh, in de, uh, de actuele stand van zaken in de arena. En op het moment dat uh, 3-1 uh, op het bord uh, kwam, ging hier ook iemand voorbij, juichend en schreeuwend. En de andere hockeymensen die keken van, nou wat doet die nou, maar ja... Die was kennelijk toch een Ajax-supporter die uh, aan het hockey uh, was uh, geslagen. En uh, Bloemendaal uh, is, op is op jacht, net zoals Ajax er doet, naar de 3-1. En uh, uh, met uh, de Noyer uh, vaak in een uh, hoofdrol en uh, met uh, zijn uh, overzicht uh, is hij uh, degene die dat als geen ander uh, kan. Vooralsnog uh, blijft Bloemendaal daarin... Uh, uh, ...in struikelen, want uh, het is Rotterdam dat uh, sinds die uh, 2-1 toch iets meer moed uh, heeft uh, gepikt... We hebben een, een strafcorner zojuist gehad van de Rotterdammers. Die werd heel goed verwerkt uh, door Jaap Stokman. En we hebben ook een, een aanval gezien uh, even later, waar Jaap Stokman ook uh, uh, handelend moest optreden. Het geeft aan dat Rotterdam nog gelooft: uh, in ieder geval nog een treffer te kunnen maken. En bij 2-2, ja, dan uh, doemt misschien nog een verlenging op. Maar zover zal Bloemendaal het niet laten komen team is duidelijk uh, in zijn bedoelingen het hockeyt uh, naar voren althans uh, dat wil het uh, graag aan de rechterkant met uh, Nick Meijer een solo, uh, hij omspeelt de man wordt nu uh, bij Ronald Blauwer. en dat balletje dat gaat via doelman uh, Permin, Raak uh, aan de rechterkant van het doel uh, voorbij en zelfs, het is zelfs geen eens een, een hoekslag voor Bloemendaal het is een uh, gewone een, een uit, een uitrol en dan is het uh, Rotterdam weer weg, in de linkerkant, met in de cirkel, Olme Meijer gaat uh, Geeft die bal aan de linkerkant uh, naar richting uh, Teun uh, uh, de Nooier. Wordt onderschept door de Rotterdam verdediging. Maar de Nooijer gaat verder nu uh, naar binnen over de middellijn En uh, aan, de uh, uh, aan de linkerkant probeert hij een mede te bereiken. Maar ook dat lukt niet. Ja, die heb je met hockey wel eens. Hè. Dat uh, gebeurt er van alles uh, tegelijk. En net niet. En nu uh, heeft het uh, publiek een overtreding gezien. scheidsrechter hebben het uh, ook gezien. En uh, Bloemendaal maakt zich op voor een vrije slag. We hebben gespeeld op het kopje 24 minuten. Nog 10 minuutjes te gaan in die tweede helft. En Bloemendaal leidt nog steeds met 2 tegen 1. spiegelglade water smorgens vier uur vogels, mensen alles licht te slapen niemand heeft gezien dat ik er ben mist licht op het weiland rond de koeien die er grazen nevel op de slootjes die ik als mijn broek ken, ken, haast te zoet om maar te zijn mijn dorp als een oase niemand heeft gehoord dat ik er ben de verdam zo mooi zo hemelsblauw is de tijd gebleven. dat was een, nou in ieder geval een moeilijk nummer, ik weet het niet meer. Het was Nederlands, het was Zelstra met Durgerdam slaapt. En uh, ja, waar niet geslapen wordt of werd is in de Beverwijk, want er was namelijk een zeer grote brand in een bedrijfspanden. En wie daar natuurlijk bij aanwezig was uh, is Michel van Bergen. Michel, goedemiddag. Goedemiddag. Kan je me er iets meer over vertellen? Ja, er is rond uh, kwart over tien uh, aan een bedrijfspand aan de Lijndenweg in de Zuiderkade... ...in uh, het industrieterrein in Beverwijk is er uh, brand uitgebroken. En uh, ja, de brand is uh, het dak opgeklommen om uh, het proberen te blussen. en Ze hebben met uh, zagen uh, de boel open proberen te zagen... ...maar ja, ze konden niet voorkomen dat uh, er toch een zeer grote brand uh, uiteindelijk uh, is geworden... ...en dat het pand uh, eigenlijk als verloren uh, mag worden beschouwd. En hoe lang uh, heeft het geduurd voordat de brand brandmeester was? Um, dat ik begreep is dat vanmiddag pas rond een uur of twee geweest. Uh, toen was ik zelf ondertussen alweer uh, ergens anders heen. Maar uh, dat heeft een hele tijd geduurd. Oké, okay, want uh, ik zie uh, inderdaad uh, op jouw website michaelvanbergen.nl zie ik uh, een aantal foto's. En ja, ja dat, is, uh, dat is niet mis. Het zijn behoorlijk nee, zwarte het, wolken. Het, het waren behoorlijke zwarte rookwolken. Uh, de omliggende regio van Zaandstad uh, is ook uh, daarvoor gealarmeerd omdat uh, de rook uh, die kant op ging. En uh, na meting is gebleken dat er in ieder geval uh, niet uh, extreem veel uh, schadelijke stof zijn vrijgekomen. Oké, okay, dat gelukkig niet. Uh, maar er waren ook enkele explosies geweest, heb ik begrepen. Ja, in, in de hal uh, ja, zijn er een aantal uh, dingen wat de politie is geëxplodeerd. Dat is nog, uh, nog onbekend. Maar dat waren explosies en uh, de ramen knalden daardoor uh, er ook eruit. En uh, iedereen werd op grote afstand geholpen van, uh, van het pand. Ja, want lukt dat? Ik, ik neem aan dat uh, zo'n brand veel mensen trekt. Maar kijkers. heel veel mensen inderdaad, het is natuurlijk zondagochtend rond een uur of kwart over tien is begonnen, dus nog niet iedereen was even wakker en buiten. Dus wat dat er gaat, had de politie ruim de tijd om de boel af te zetten, zodat er geen mensen te dichtbij kwamen. Oké, en hoe nu verder? Is er al onderzoek gestart? Dat durf ik even niet te zeggen, maar... Uh, ja. ja, wat dat er gaat, uh, ja, ze gaan een onderzoek doen van hoe het precies, uh, wat er precies in, uh, is gebeurd natuurlijk. Ja, oké. Okay. Uh, en uh, ja, uh, het weekend is bijna om. Had je druk? Ja, ik ben vanmiddag nog bij de hockey geweest. Uh, Bloemendaal tegen Rotterdam uh, voor, de, voor de playoffs. Ja, nou daar hebben we net ook uitgebreid verslag van gehad van uh, ja. Frits Reek Dus uh, ja, dat was het 2 tegen 1 heb ik begrepen. Ja, klopt. Misschien... Dus uh, misschien dat dat, uh, dat, dat dat nog wel iets uitloopt. Ik weet niet, ze hebben nog een paar minuutjes te gaan. Maar uh, en, heb je verder nog wat gedaan? Uh, dit weekend uh, ja, vannacht nog in uh, Noordwijkenhout geweest. Er was een uh, auto te water geraakt... Uh, en ja, op het moment dat de, de politie, de buurtbewoners hadden de, de bestuurders opgevangen... en op het moment dat de blauwe zwaarlichten in de verte opdoemden... waren de bestuurders er heel snel vandoor. <laughs> dus uh, <laughs> waarschijnlijk hadden die iets te veel gedronken. Ja, ja, dat kan niet anders. Nou, wel knap dat ze er dan toch zo snel vandoor konden gaan. <laughs> Oké, okay, Michel, dankjewel in ieder geval voor jouw bijdrage... over al deze ja, gebeurtenissen hier in het weekend in de regio Kennenmeland. Regio, ja, regio Kennenmeland. Uh, voor de mensen die alles nog even willen nalezen... Kijk even op de website michelvanbergen.nl En dan gaan wij snel verder naar uh, ja, uh, Tjerk de Blauw. Want uh, Tjerk heeft waarschijnlijk nog iets meer nieuws over de wedstrijd van, uh, tegen Allianz. Waar met 6-2 tegen werd gewonnen. Dat klopt helemaal. Die wedstrijd is natuurlijk met 6-2 gewonnen door Bloemendaal. Zoals je al uh, net zelf zegt. Maar het belangrijkste voor Bloemendaal is dat ze er de competitie ingaan. Uh, onze gezellen wint in de laatste minuut met 4-3 van DSK. Dus dat betekent dat Bloemendaal gewoon de na-competitie ingaat. En dat er nog een aantal weken bijkomen. Dus uh, met het voetballen voor u. Uh, dus uh, dat zou dus al heel gezellig worden. Want dat zijn natuurlijk de krenten in de pap, dat wedstrijden. Want dat zijn echt, uh, ja, dat is uh, de dood of de gladiolen, zoals we dat noemen met uh, voetbaltermen. Winst, het gaat alleen maar om de winst. Want dan ga je door in de na-competitie. Oké, okay, dankjewel, Tjerk de Blauw Bloemendaal. Dus door naar de na-competitie. gaat Ajax achterna, want er is gescoord. Het staat daar 3 tegen 1. Fritsreek. Ja, dus uh, <laughs> dat is wat je zegt. Het Bloemendaal gaat Ajax uh, achterna. Nou ja, hier moet er nog gespeeld worden. Een uh, minuut of twee, drie. En ik neem aan dat het in Amsterdam al afgelopen is, maar het zal duidelijk zijn... Nee, dat... nog niet. Nou, oké. Okay. <laughs> <laughs> ja, ik heb de teletekst aan. Waar, maar uh, de voorsprong is, is in ieder geval dermate groot dat je... Normaal gesproken toch moet ik denken dat uh, en dat bloemendaal naar de finale gaat en dat uh, Amsterdamlands of dat uh, uh, Ajax landskampioen uh, gaat worden. Uh, zo is het ook hier op het kopje. Het Publiek uh, dat staat al zo'n beetje in de houding van nou uh, ja, het is, uh, het is afgelopen en uh, we hebben wel nog een stuiptrekking gezien. Tot Rotterdam tot twee keer toe moest Jaap Stokman uh, in actie komen uh, bij uh, felle doelpogingen van de Rotterdammers, maar. Uh, dat levert het ook bij. Ook nu dringt Rotterdam tegen Beterwet aan, maar uh, Am, uh, Bloemendaal controleert uh, Lena. We mogen rustig aannemen dat het bij die stand blijft. En ik wil je vragen of je het goed vindt dat ik rond kwart voor vijf met een van de spelers van Bloemendaal toch terugkom. Om eens te vragen hoe we met Bloemendaal die finale toch joust gaan spelen. Ja, natuurlijk kan je rond kwart voor vijf uh, terugkomen met een van de spelers. Ja. Dat vinden wij altijd leuk en zeker de luisteraars uh, om toch uh, ja, van direct uit het veld te horen hoe de wedstrijd is vergaan. Ja, ik uh, komt nog een stafcorner voor Rotterdam, maar het zal niet meer te zaken doen. De stand is 3-1, zou het 3-2 worden, dan is Bloemendaal toch nog aan de goede kant van de score. Oké, okay, laten we daar dan bij houden. We, we, blijven, het, ja, we blijven het zeggen, het is uh, 3-1. En uh, net als bij Ajax ook, ik zie het is inmiddels afgelopen. Theo Jansen zie ik uh, in voorornaat in beeld. In voorornaat bedoel ik uh, met al die tatoeages. Uh, het is uh, afgesproken, de heren van Ajax juichen, de heren van Twente balen. Daar is het ook 3-1. Net als bij Bloemendaal tegen uh, Rotterdam, 3 tegen 1. Het nieuws rondom Zandvoort, Bentveld en Bloemendaal hoor je op zondagmiddag van 2 tot 5. Zondag in Kennemerland. Ja, dat was Sherry. if I could turn back time. Maar ik denk niet dat Ajax en Bloemendaal, dan heb ik het over hockey, dat gewild hebben. Want uh, ondanks dat er toch nog in een strafcorner gescoord werd bij Bloemendaal tegen uh, Rotterdam, uh, is het de 3 tegen 2 geworden. Maakt niet uit, want Bloemendaal is dus daarmee toch nog door en hoeft geen derde beslissingswedstrijd te spelen. Ze staan in de finale van de playoffs. Nou, naast mij is aangeschoven inmiddels uh, Jaap Koper. Ja, hey, maar dan moet uh, wel de microfoonstandaard een beetje recht uh, blijven zitten, want die begon al uh, tekenen van zwakte te vertonen. Dus, oeh, oeh. dus ik moest hem even weer opnieuw instellen. Uh, ben je geïnstalleerd? Ja, gedaan. Ja, nou, ja. Hey, dat is goed. <laughs> Doe even je uit, je nee, verslaat je het niet warm. Meer. Nee? Nee? nee, nee. nee? Oké. Okay. Nou, dan gaan we snel door, want uh, jij was samen met collega Willem van Denzen natuurlijk bij de DTM races. En Willem heeft uh, daar uitgebreid een verslag over gedaan. Hij heeft uh, natuurlijk ook uh, nummers 1, 2 en 3 uh, gemeld. En hij zei dat ze ook nog iets uh, hadden gezegd tijdens een persconferentie. Ja, de, nou ja, de persconferentie is altijd een beetje als, uh, ja als Dat heb ik voor een deel wel meegemaakt. Uh, het enige wat uh, mij opviel in die persconferentie is dat uh, de winnaar van uh, de race, dat is uh, Mike Rockefeller. Ja. Dat hij zei van ja, het uh, enige moment dat ik misschien een beetje nerveus werd. Dat was dat er een aantal druppels ineens vanuit de hemel naar beneden daalden. Dat, uh, dat was nog even een, uh, voor hem een moment van dat... Dus, Vanwege de, Omdat hij geen goede banden daarvoor heeft. Nou houdt? Of, ja, dat is kan dat niet, niet helemaal. Zo maar, maar het is gewoon al op dat moment kan het voor zijn. En ja. zeker als je op kop ligt, dan wil je daar natuurlijk ja, je wil de wedstrijd zoveel mogelijk. ...onder controle houden. Dus dat was het moment dat hij eventjes op moest letten. Ja, dat snap ik. Snap nou ja, ik? en uh, in de andere races, ja, uh, we hebben het uitgebreid gehoord van, uh, van de DTM in ieder geval. Maar vanmorgen won uh, Jeroen Bleekemolen uh, de Porsche wedstrijd. Oké. Okay. En uh, dat was ook op, ja, een vrij uh, stabiele race die, die uh, Bleekemolen op uh, wist te bouwen. Uh, dat is niet echt in de problemen geweest. En De man heeft wat dat er gaat Een, een enorme staat van dienst Terwijl de telefoon gaat Zodat Ga gewoon het door, gelijk. het is druk hier en, ja. en, Maar het is zo dat Blekemolen in die wedstrijd Op een gegeven moment ja, de, een, een situatie had nou ja, een, een seconde of zeven Een halve voorsprong had Op de rest van het veld Maar je moet natuurlijk wel rekenen Van, van je moet opletten met banden En noem maar op Dus dat, dus dat, dat speelt allemaal een, een rol van betekenis, maar ik denk dat we eventjes naar het hockey gaan. Ja, team. want uh, Frits Reek heeft uh, ja, de, de de man, nou, misschien niet de man van de match, maar in ieder geval wel uh, een van de spelers van de uh, hockey club Bloemendaal aan de lijn. En dat is uh, Teun de Nooier. Frits Reek, goedemiddag. Ja, de, hij, hij zit naast me, uh, hij lacht uh, van oor tot oor, maar er staan uh, twee kindjes staan ernaast. Hoe heet jij, Nanne. En wie ben jij? Nee. Dat is de van Ja, dat is de dochtertje van Teun. En er staat nog een kindje hiernaast? Hoe heet jij? Lillie's. En jij hebt ook een hockeystick bij je, zie ik? Ja. Heb je vandaag hockey? Um, nou, ik ging eigenlijk kijken en uh, ik had een hockeystick gewoon meegenomen voor in de pauze en nu na de wedstrijd te uh, hockey. Ja. Vond je papa goed hockeyen vanmiddag? Ja hoor. Ja hoor, ja hoor. Ja, je dochter zegt het al, uh, Teun. Uh, je kijkt zelf ook heel tevreden. Uh, ik heb naast je gelopen toen je van het veld op ging, handen schudden, uh, uh, schouderklopjes. Ja. Um, een soort bevrijding vanmiddag? Uh, ja. Nou ja, het is lekker om natuurlijk uh, die finale in twee wedstrijden te bereiken. Uh, gisteren wisten we dat we een hele goede stap hadden, hadden gezet, op de juiste mensen onze goals uh, hadden gemaakt. Uh, vandaag ook, het begin was een beetje afwachtend, een beetje aftastend, eigenlijk een beetje van twee kanten, van beide ploegen, er gebeurde niet zoveel, geen kansen, eigenlijk, aan beide kanten niet. Toen in één keer uh, viel die voor, uh, voor ons, en dat was, uh, dat was natuurlijk mooi. En toen kregen zij vlak voor rust kregen een grote kans, die ging er net niet in, en in de uitbraak konden wij meteen uh, de 2-0 maken, wat overigens echt een weergeloze goal was van Roel, uh, Roel bovenin. En een weergeloos steekpaasje uh, van jou. Ja, maar ik denk wel net zo knap en net zo mooi afgemaakte rol. Echt uh, een spits, wat dat betreft. En uh, ja, dan ga je in één keer met, met 2-0 de pauze in. Ja, dat, uh, dat voelt natuurlijk lekker. En na, uh, na de rust, uh, ja, ik denk als we eerlijk zijn, had Rotterdam een beetje de overhand. Dat is ook niet zo gek, hè? want zij spelen voor hun laatste kant, gaan vaak spelen, uh, nemen risico, uh, spelen alles op alles. Ja, dan merk je dat zo'n voorsprong verdedigen is gewoon uh, heel lastig is. En dat. Uh, uh, ja, is het niet gek dat we op een gegeven moment een goal tegenkrijgen? Nou, die krijgen we ook tegen. Ook weer trouwens een hele mooie goal van uh, Jeroen Hertzberger. Ja, een soort uh, ijshockey-goal. Uh, Flats meteen in één keer in de, in de bovenhoek. Ja, dan is het wel even, even billenknijpen en kijken hoe het, het zich ontwikkeld. En toen hadden we twee, drie snelle uitbraken waarvan we er eentje uh, ja, maakten. In 3-1. Toen hadden we weer echt een goede marge. En toen tikte de tijd langzaam weg en langzaam weg. Ja, in ons voordeel natuurlijk. En uh, scoren nog in de laatste seconden en Jij maakt dat uh, niet mee voor de wedstrijd, jij hebt je eigen voorbereiding, ja. maar hier in de perskamer uh, was de vraag van vandaag, hoe houdt de blessure het uh, van Teun de Nooyer? Ja. Is hij in staat om twee topduels uh, op zaterdag en op zondag te spelen? Maar wij hebben goed gekeken, nou, maar, ja, we, we zagen helemaal niks van blessure of, of trekken of pijntje. Nee, dat is natuurlijk lekker. Maar ik, ik ben natuurlijk ook even uit geweest. Ik heb de laatste competitiewedstrijd natuurlijk bewust even voor me, aan me voorbij laten gaan. Ondertussen zelf uh, op de achtergrond veel, uh, veel aan het blessuren gedaan. Veel uh, behandelen, veel gefietst, veel oefeningen uh, voor de Kuit en Achilles uh, gedaan. Ja, dat uh, betaalt zich gelukkig uit. Want uh, gisteren kunnen spelen en vanochtend eigenlijk uh, weinig tot geen reactie. En uh, ja, nu, nu weer kunnen spelen. En de uh, ja, laatste vijf minuten ben ik gewoon maar naar de kant gegaan. Want we uh, hebben het een 3-1 voorsprong en... Uh, nog één week te gaan tot met de eerste wedstrijd van de finale. Ja, dan, uh... ja, dat geeft mij wel een goed gevoel. En uh, Bloemendaal kan ook een goed gevoel krijgen, want het speelt tegen Amsterdam. Ja, is dat al klaar nu? Ik weet eigenlijk niet of het al uh, gespeeld is. Dus uh, ja, nou ja uh, dat, uh, wat dat betreft gaan we op herhaling. Die wedstrijd hebben we natuurlijk wel eens, uh, wel eens gespeeld. En uh, ja, ik denk een fantastisch mooi affiche. Ten slotte uh, nog. Er uh, stond vandaag op, uh, op internet, op de hockeysite, uh, uh, na 2013 uh, is het over met uh, Teun de Nooijer. Uh, je trekt het gezicht van Kul, maar is maar uh, hoe nee. moet ik dat zien? Nou ja, er is een interview geweest en uh, ja, als je een beetje boven de 30 zit... ...dan word je bij spreken in ieder interview word je gevraagd uh, en, wanneer, en wanneer ga je stoppen. En, uh, ja, dus ik heb maar een uh, getal genoemd en uh, dat klopt ook. En dat is ook de afspraak op dit moment die ik met, uh, met de club uh, heb... Ik heb nog uh, uh, twee seizoenen na deze afgesproken met de club om gewoon lekker, uh, lekker te spelen. Maar ja, je weet het, uh, je weet het nooit. Maar uh, zo staat het er op dit moment voor. Dus uh, ja, ik lig er eigenlijk zelf niet zo wakker van. Heb je uh, nagedacht om na je carrière misschien iets in het hockey te gaan doen? Uh, trainen coach of iets anders? Uh... Nou, ik denk eerlijk gezegd dat ik het niet kan laten. Ik bedoel, uh, ik merk ook als ik aan de kant zit uh, dat ik het moeilijk vind om mijn mond te houden. Dat ik graag... Uh, Mensen, mensen stuur, dat ik, dat ik mooi vind. Ik, ik krijg er ook echt uh, energie van. Ik vind dat leuk om te doen. En uh, ja, het zit toch een beetje in mijn bloed. Uh, ik wil niet zeggen dat ik het ook zeker heel erg, uh, heel erg lastig vind. Want uh, ik, ik coach dan uh, op dit moment met uh, de kleine meiden. Het teamje van, uh, van Lily, die hier net uh, ook wat, uh, wat zei in de microfoon. Ja, dan merk je wel dat coach wel een echt pak is. Dus uh, ik zal me daar nou ook zeker nog een beetje moeten ontwikkelen. Maar ik vind het wel een uitdaging. Ik vind het wel leuk. We zullen er een goed woordje voor je doen. <laughs> Oké, <Okay>, dankjewel. Dankjewel, <laughs> dankjewel Teun Hij won met Bloemendaal vanmiddag van Rotterdam met 3 tegen 1. Oké, okay, dankjewel Frits Reek. Geen derde wedstrijd dus uh, voor de beslissing. Maar gewoon uh, in de finale volgend weekend. Dus uh, nou, we zijn heel erg benieuwd. Dat willen we zeker gaan horen bij uh, de jongens van uh, zondag in Kennemerland. Maar laten we even teruggaan naar uh, ja, het uh, DTM weekend. Uh, Jaap, je eindigde net met uh, de Porsches en dat Jeroen Blekemolen die had gewonnen. Ja, nou ja dat... het, uh, het is zo dat je dan als je in zo'n wedstrijd uh, rijdt en je probeert hem naar de hand uh, te zetten, dat dat natuurlijk niet uh, vanzelf gaat. Je hebt met een aantal dingen rekening te houden. Hadden uh, had dus wel een grote uh, gat geslagen van ongeveer 75 seconden. Maar dat zegt dan nog niet zoveel. Omdat je... Uh, er kan een safety car situatie komen. Dat uh, legt de bleek al ook keurig netjes uh, uit na afloop van de wedstrijd. Ja, want als je dan uh, in, in een situatie komt dat je uh, je voorsprong uh, heel groot hebt. En er komt de safety car. Dan heb je misschien je banden al uh, zo ver opgerookt. Ja, en dat was uh, een van de redenen waarom die ook een beetje op reserve eigenlijk uh, reed maar hij is niet echt, echt in de problemen gekomen en dat zagen we eigenlijk ook wel uh, zeg maar met zo'n ronde of zes voor de, de 19 ronde tellende race uh, zag je dat toch wel een beetje gebeuren dat dat niet ja. verder de, dat, de, dat de, de, de achtervolgers niet dichterbij kwamen ten opzichte van hem dus dat, uh, dat was de Porsche race ja en het verhaal van de zanden dat, uh, dat uh, ja, gisteren hebben we natuurlijk uh, gehoord in de, de uitzending van uh, Rob en Albert Jan uh, hoe, uh, hoe dat uh, gegaan is. Maar ja, vlak voor de voor de wedstrijd uh, spraken we ook nog uh, vader van de Zanden. En ze hebben dus met, uh, met z'n drie eigenlijk uh, vormen ze zeg maar het uh, ze vormen een driemanschap voor de carrière van Renger van de Zanden. Dus uh, het wordt niet aan een managementbureau uitbesteed. Uh, ze zijn er zelf uh, mee bezig. Dus vader, Renger zelf en een grafisch ontwerper. Die hebben dat uh, helemaal uitgedokterd. Uh, ze, ze spreken eigenlijk ook alles van tevoren door. Van wat past nou wel en wat past nou niet. Ja. En uh, Renger is een uh, vrij bescheiden uh, kerel uh, ge geweest. Uh, en dat is hij nog. Ja, want ik kan me hem <coughs> nog wel herinneren. In de vorige jaren. in 2004 is hij begonnen. En we ja. zijn toen uh, met z'n tweeën bij, uh, bij de teampresentatie. Toen hij in, uh, in Amsterdam uh, zich presenteerde voor de Formule Renault. Bij Frits van Amersfoort. Ja, en wat toen, uh, zo, zoals hij toen was. Was bescheiden en zo is hij eigenlijk ook gebleven. Ja, en, dat is wel knap. En dat is, dat is ook zo. Uh, bedoel, de man uh, wordt natuurlijk nu uh, overvoerd met, uh, met, uh, ja, met een agenda en uh, dan moet je uh, dus bijna elke minuut van de dag is zo wat uh, ingedeeld. En dat legde hij ook uh, zeg maar buiten het interview om uit van ja dat de mensen misschien een verkeerd beeld zouden kunnen krijgen van dat denk ik misschien met een opgetrokken neus, maar dat is helemaal niet zo. Want ja. Uh, Elke tijd, uh, tijdstip van de dag is er wat uh, besteed. En als je dan uh, een moment hebt voor jezelf, pak hem dan maar. Want je weet nooit wat, uh, wat, er, uh, wat er dan uh, met je gebeurt. Nee. Maar het is wel uh, opvallend dat ze dus tien jaar lang dus bezig zijn geweest om Van der Zanden dus nu in die DTM stoel uh, te krijgen. En een toverwoord, dat is toch wel uh, de geduld en... Ik denk ook een stuk uh, langetermijnvisie. Uh, en we hebben allemaal gezien uh, hoe het met uh, bijvoorbeeld Christian Albers in die DTM is afgelopen. Uiteindelijk is nee. dat uh, niet echt een, uh, een prettig uh, verhaal uh, geweest. Nee. En een ander voorbeeld van hoe het dan... Maar die wilde misschien te snel, hè? Dat ja, heeft als doel gehad van ik wil Formule 1 uh, ja. rijden. En daar heeft hij misschien ook uh, de verhoudingen binnen Mercedes uh, met Mercedes op het uh, spel gezet. En dat is iets wat, uh, wat hem niet echt uh, meer ten goede is gekomen in, nee. uh, in de autosportcarrière. En als je dan nu kijkt naar hoe een Van der Zander dat aanpakt. En misschien daar vlak onder Nigel Melker we, die we ook in, uh, dit weekend in actie hebben gezien. Die maakt dus ook onderdeel uit van dat uh, Mercedes uh, rijdersprogramma. Dat zijn jongens die in ieder geval toch wel serieus nadenken over de stap die ze... Die ze doen en maar wel ook uh, de verhoudingen nog in het oog blijven zien. En van de Zanden is samen met zijn vader en die grafisch ontwerpen daar uh, ja, die letten daar heel erg uh, sterk op. En ik verwacht toch wel dat uh, dat als het ze lukt om vast, uh, ja, een vaste poot binnen de DTM uh, en bij Mercedes te houden, ja, ja dat je misschien uh, weer een, een, een, een rijder hebt uit Nederland die misschien weer bij uh, een heel snel Mercedes team. Uh, terecht zou komen. Maar ja, dat is toekomstmuziek. Dat weet je natuurlijk niet. Nee. Maar dat is een beetje het licht van, van wat, uh, wat wij nog voor de wedstrijd nog hebben weten te ontfutselen. zeg maar. Dus je, je ziet gewoon uh, wat, daar, uh, wat daar allemaal uh, omheen en komt kijken. Maar we zijn wel blij dat uh, Van der Zanden ja, uh, namelijk behoren uh, deze plek uh, eruit weet, uh, wist te trekken. Dat is een dertiende plaats. Maar ja, is zat er ook niet in. Nee, nee, want hij begon op de elfde had ik begrepen. Ja, uh, nou de start was nog beter. Uh, de elfde, hij ging naar de negende. En nadat er een aantal pitstops uh, kwamen is hij uh, gaandeweg de wedstrijd toch wat uh, verder uh, teruggevallen. En is hij uiteindelijk dertiende geworden. Dus ja, meer zat er, zit er, zat er eigenlijk niet in. Maar nee. ik denk dat het wel belangrijk is dat je de wedstrijd voor je eigen publiek gewoon uitrijdt. En dat je ja. er niet met brokken langs de kant staat. Zoals uh, Albers uh, een paar jaar geleden met de Audi. Dus dat, uh, dat zet geen zon aan de dijk. Nee. Begrijp ik helemaal. Dat is het een beetje eigenlijk. Oké, okay, dat is het verhaal van Ren van de Zanden. Maar behalve de Porsche en uh, had ik begrepen, er is ook een Seat Cup Ja, en, uh, maar geen Nederlanders. Uh, nee, en het is ook niet echt een benoemenswaardig. Uh, Niet noemenswaardig om, uh, <laughs> om nog, nog vijf minuten over een Seat wedstrijd te gaan okay, zitten praten. Oké, nou dan gaan we dat eventjes uh, overslaan. Ja. Uh, hebben we nog iets wat je graag zou willen melden? Wat, wat nou wij... ja, dat is, dat is in feite eigenlijk uh, een beetje wat... Uh, wat de weekend betreft... Ja, Nigel Melker heeft uh, een wedstrijd gewonnen. Eén uh, wedstrijd heeft hij uh, de tweede... Daar is hij te vroeg vertrokken. Dat kwam hem op oh, een drive through uh, penalty, penalty te staan. Ja. En uh, vandaag... Ja, toen de start eenmaal uh, uh, geweest was... Uh, was Wietman uh, de man die gewoon voorop bleef rijden. Zijn, de teamgenoot van Melker, Rosequist, werd dus tweede... En, Melker zelf werd derde. Ja, oh. Maar het is niet... Uh, ja, hij zei van, er had misschien wel meer in kunnen zitten. Maar ja, gezien de situatie van, uh, van het hele weekend mag ik uh, toch ook niet ontevreden zijn met een overwinning en een podiumplek. Nee, in de derde dat is wedstrijd al... uh, in de tas. Dus ja, uh, en voor iemand die dan het eerste jaar van Formule 3 Euro-serie rijdt, is dat natuurlijk ook niet verkeerd. Nee, begrijp ik helemaal. Oké, okay, nou in ieder geval uh, bedankt dat jij en uh, collega Willem van Denzen de, uh, afgelopen, of dit weekend, uh, daar waren. Mm -hmm. Jij bent nu weer uh, hier terug in de studio. Ga jij nog terug voor een soort van uh, overwinningsfeest? Of uh, laat je dat over nee, aan collega? Nee, dat, <laughs> dat vind ik allemaal, uh, dat is allemaal van, uh, van ja, het is, dat is eenmaal geweest en... Uh, Nee, dat is goed zo. Oké, okay. nou dankjewel in ieder geval uh, voor jouw uh, nabeschouwing en uh, collega Willem natuurlijk voor uh, het verslag tijdens uh, de DTM race. Uh, het is kwart voor vijf, dus uh, nog een kwartier te gaan hier bij Zondag in Kimmerland. is hey really a hurting thing. Hey, brother, what's going on? all right. He's got his woman over there. But mine's at home. What time is it? Damn, it's 12.45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on at this discotheque. There's always something going on there. It becomes a broken heart. It's like a place Everybody's going here. up here like a... One ticket please a of everybody's here Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home Yeah, she's at home Yeah, she's at home ...was dat met Let the Music Play hier bij CFM Zandvoort. Met zondag in Kennemerland. En het is feest in Amsterdam en Enschede is in Mineur. Want in Amsterdam is een groot volksfeest losgebarsten ...dus na de 3-1 overwinning van Ajax op FC Twente. En Ajax werd daarmee voor de dertigste keer landskampioen voetbal van Nederland... De wedstrijd in Amsterdam Arena was volledig uitverkocht en het stadium bood plaats aan ruim 50.000 toeschouwers. In Amsterdam had de gemeente geen toestemming gegeven om grote tv-schermen te plaatsen. Daarom was het eh, dus wel erg druk in cafés op het Leidseplein en het Museumplein waar Ajax vanavond wordt gehuldigd. Nou, in Enschede overheerste de teleurstelling. Zeker zo'n 40.000 Twente-fans waren de straat opgegaan om de wedstrijd te kunnen volgen. En de oude markt in de binnenstad werd afgesloten omdat het helemaal vol was. Was. Een uur voor het begin van de wedstrijd verwees de politie het publiek door naar Amelo en Hengelo om daar de wedstrijd te volgen. Op de pleinen keek men op grote schermen naar de beslissende confrontatie in de arena. En ook in het stadion van FC Twente, de Gros Veste, konden supporters de wedstrijd bekijken. Zo'n 1600 fans waren naar Amsterdam Afgereisd. Uh, ja, feest dus in Amsterdam en Schede in, in Mineur. Ook feest in uh, Bloemendaal. Twee keer feest zelfs. Want uh, BVC Bloemendaal heeft de na-competitie gehaald doordat zij met uh, 6 tegen 2 hebben gewonnen van Allianz. En uh, hockeyclub Bloemendaal is blij omdat zij met 3-2 van Rotterdam hebben gewonnen. En daarmee in de finale staan van de playoffs. Ah. Daar Dat was Gino Vanelli met People Gotta Move. En uh, hiermee zijn we aan het einde gekomen van Zondag in Kennemerland. Het is vandaag zondag 15 mei. Een mooie dag. Veel gebeurd. Verdriet. Maar ook uh, ja, vreugde natuurlijk hier in deze regio. Uh, ja, de DTM races, zij zijn verreden. Hier uh, Zandvoort zal weer uh, minder druk worden. Iedereen zal weer uh, huiswaarts keren. En verder natuurlijk uh, hadden we hier voetbal, hockey... En, uh, ja, no, ja, en uh, nou, de DTM natuurlijk, maar dat had ik al uh, gezegd. Kortom, een bomvolle uitzending hier weer dus van uh, Zondag in Kennemerland. Ik zou zeggen, blijf luisteren gewoon naar CFM. Zometeen het nieuws, maar nu eerst Duffy met Mercy.